Amsterdam, Duizend gele, duizend rode, wensen jou het allermooiste, wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen uit Amsterdam. Bujantje, jij vult hier mijn leven, Bujantje, jij bent toch mijn schat.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 Enkel en alleen aan jou Je bent het schoonste in mijn leven Het liefste dat ik hebben wou Kijk ik in je mooie ogen Lijkt het mij een zonneschijn Ik wil jou al mijn liefde schenken En met jou gelukkig zijn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 Matig of in de trekschuit bij een peepje tabak, zat men op zijn gemak. Het ging maar niet fijn, zo aan de lijn kwam je heel netjes waar je moest zijn. Nu komt het leven als een stormwind geraast, en geeft men altijd maar weer haast. Hey, In afstand is vandaag een is. als maar benzine in het tankje is. Hij wit vooruit geen gas. De oude truus, komt hij meer te pas. Goede nacht en wel te rusten, wel te rusten. De nacht. de avond gaat nu sluiten. Al dag daar is vol Goede nacht en bel te rusten. Luister als nu maar zacht. We nu sluiten, wel te rusten, goed. En wel te rusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De avond gaat nu sluiten.